Peters met het -journaal. KPN zegt dat er geen enkel bewijs is dat het Chinese bedrijf Huawei... in het verleden klanten heeft afgeluisterd. KPN reageert op onthullingen van de Volkskrant... die op basis van een geheim KPN-rapport uit 2010 schrijft... dat Huawei toen alles kon zien en horen wat mobiele klanten deden... dankzij de GSM-systemen die de Chinezen leverden. Tegenwoordig doet KPN het onderhoud van dit soort systemen altijd zelf... waardoor buitenlandse spionage voorkomen zou moeten worden.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 zin in ZFM ZFM met nu goedemorgen Zandvoort het murder on the dance floor You better not kill the groove DJ gonna burn this goddamn house right down.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 Het is zaterdag 17 april en van 11 tot 1 is dit Goedemorgen Zandvoort. Vandaag hebben wij in ons programma een zestal mooie onderwerpen. We beginnen zometeen met Linda. Zij is een vriendin van de familie van Liam... waar een crowdfundingsactie voor is gestart. En daarna spreken we met Ineke van Steensel over de participatieavonden. En dan hebben we tot... 11 uur Dave de Jong over de nieuwe surfzones. En later vertel ik meer over het tweede uur. Um, deze week is de techniek in handen van Jaap Koper... Althans het eerste stukje en daarna Pim Groof... want die kreeg zijn eerste injectie vandaag, er is zijn eerste vaccinatie. De muziek was samengesteld door Jelmer Koper... en de redactie deze week was van Gert van Kuik. Mijn naam is Irene de Jager... en u luisterde net naar Sophie Ellis-Baxter... met Murder on the Dancefloor. Maar we beginnen met Linda. Linda is de vriendin van de ouders van Liam. Goedemorgen, Linda. Goedemorgen. Wat fijn dat we je aan de telefoon kunnen krijgen... Ja, wat fijn dat ik bij jullie uh, mag komen praten. Maar natuurlijk, hand. dat is een heel mooi doel waar je mee bezig bent. En uh, ik denk dat uh, heel veel mensen dit van harte zullen steunen. Als je die foto ook ziet van Liam, dan, nou ja, dan smelt je. En dan denk je, potverdorie, zo'n ventje die nog moet beginnen met zijn leven. En nu al in zo'n ontzettende grote uitdaging zit. Ja, klopt. Dat klopt absoluut. Dat is, dat is het ook. en, en uh, ja, Het is heel schrijnend. Um, en dat dit ook moet. Uh, om, om, uh, ja, om dat medicijn bij elkaar te krijgen. Uh, en dat er een crowdfunding gezet moet. Of ja, opgestart moet worden. Uh, ja. Um, ja, dat, ja, absoluut. Ik kan niet anders zeggen. Er zijn al me meerdere kinderen geweest... Uh, die in de publiciteit zijn gekomen met deze ziekte. En dus ook uh, geld hebben kunnen inzamelen. En bij sommigen is dat dan ook gelukt. Ik las ja. ook dat uh, het medicijn... Hè, dat kost meer dan 2 miljoen. Eén zakje... Ja, ja maar dat klopt. Ik heb ook gelezen dat het niet meer dan 150.000 euro zou mogen kosten. Dat klopt ook. Dan heb je inderdaad het, uh, het stuk gelezen, wat ik uh, vanmorgen ook doorgemaild heb gekregen van uh, de ouders van Lian. Ja. Uh, dat is een, een, een heel mooi stuk, een heel duidelijk stuk, maar ook een heel frustrerend stuk. Dus er is, uh, ja, uh, uh, <tus> ja het, dat is heel nieuwswaardig ook. Uh, het gaat er inderdaad om dat. Um, ja, dat medicijn, wat eigenlijk niet meer dan 155.000 mag kosten... daar wordt een bedrag om precies te zijn 1,9 miljoen voor gevraagd. Ja. Um, en de overige kosten zijn uh, de kosten van ja, de behandeling in het, in het ziekenhuis, in het buitenland. Dus ja, wil uh, Liam behandeld kunnen worden, heb je echt een bedrag van nou, 2,1 miljoen nodig uh, uh, ja, om zijn leven te redden. Ja. Een enorm bedrag. Zeker. Voor één zakje. Ja. Eén, één Eén zakje, zakje. Ja. medicijnen. Want dat is echt letterlijk waar je over spreekt. Ja, een gentherapie. Eén zakje van één uur. Dat is, uh, dat is absoluut waar. Ja. Eén zakje, ja. Bizar. Ja, is, ja, ja, dat is precies wat wij ook vinden. En, en uh, ja, ik denk dat iedereen wel weet en kan bedenken... dat 2,1 miljoen euro bij elkaar te krijgen een enorme uitdaging is. Het is ja. echt... Uh, nou ja... Bijna niet te doen, maar we geven die niet op en we gaan ervoor. Ja, wat, wat zijn de acties behalve dan uh, wat ik op Facebook gelezen heb? Wat, wat voor uh, acties ondernemen jullie nog meer om aan, deze, aan dit totale bedrag te komen? Ja, nou ja, we hebben sowieso de 23 april hebben we bedacht om een uh, ja, sta op voor Liam-dag uh, te uh, organiseren. Om te kijken wie ons allemaal wil helpen om uh, ja, op een leuke manier uh, donaties bij elkaar te uh, krijgen. En dat kan uh, van een, nou ja, een, een veiling zijn naar een bingo, naar koekjes bakken, flessen ophalen. Nou, bedenk het maar. Ja. Maar daarnaast ben ik ook heel druk uh, bezig om... Um, ja, bekend Nederland te benaderen en uh, ja, de landelijke bladen. En uh, als het goed is, gaat komende woensdag een, een, een landelijk weekblad iets uh, plaatsen. Dus dat is al heel gaaf. Ja. Uh, maar ja, verder is het gewoon bellen, bellen, mailen, mailen. En maar hopen dat iemand het verhaal verder wil delen over Liam. Ja. Nou ja, dat gebeurt best wel uh, hier in het dorp. Uh, maar hebben ja. wij natuurlijk ook wel een aantal bekende Nederlanders in ons dorp wonen. Die misschien iets zouden kunnen doen. Ik bedoel, als ik uh, roep dingetje, Frank Paardenkoper. Uh, uh -huh. Die elke week bij Radio 10 uh, zit uh, en daar uh, aanschuift bij Rob Somers van Zomertijd. Uh -huh. Misschien is het een idee om hem te benaderen en te vragen of dat hij misschien daar bij Radio 10 aandacht kan geven aan dit verhaal ja graag alle alle hulp is welkom klein of groot uh, ja ik... Ik nodig hem, als hij nu luistert, uit om in ieder geval contact met ons te zoeken... op de webpagina van Liam. Of via Instagram. Ik, ik zie alles binnenkomen, dus ik zou daar heel graag ja, even over willen spreken... en kijken wat de mogelijkheden zijn. Ja, nou, nou ja, iedereen die luistert en denkt van... hé, hey, wacht even, ik ken die of die persoon die wel wat invloed heeft... of die wel wat uh, connecties heeft met de landelijke pers. En want die andere man uh, die dus inderdaad hetzelfde... Dat, god, ik ben even zijn naam vergeten. Jamie? Dus, ja, precies. Ja. Nou, die, dat, dat is daardoor ook gaan rollen. En uiteindelijk dat is dat ook binnengekomen, dat bedrag. En het is gelukt. Nou, ja, dat, dat moet klopt. dan voor deze jongen toch, voor Liam toch ook mogelijk zijn, lijkt me. Ja, het, het lijkt mij ook. En ik, ik geloof er ook in. Maar het is, uh, ik noem het maar een oude diesel die eventjes moet gaan rollen. Ja. Als hij eenmaal rolt, dan zal het vast goed komen, maar om in beweging te krijgen, dat is, dat, is, dat is gewoon wat, wat uh, ja, lastiger. Maar het begint nu te rollen. Ja. Um, dus ik geloof daar echt in. En, en ja, Jamie is het gelukt, dankzij ook bekend Nederland. En um, ik geloof ook echt wel dat er genoeg mensen zijn, uh, bekend en onbekend, die uh, onze krachten willen, ja, kracht willen bundelen om uh, ja, dit bedrag bij elkaar te krijgen. Ik geloof daar echt in. Zeker, Ik je moet er ook in, in blijven geloven. Mens. Absoluut. Ja. Dat is ook zo. Hey, en en wat, wat bijvoorbeeld de verzekering, wat, doet, wat doen die? Of is daar komt daar helemaal niets vandaan? Uh, als het gaat om, uh, om zorgs maar niet. Uh, dat heeft ermee te maken dat, nou ja, over dat stuk wat, uh, wat vanochtend uitgekomen is, uh, uh, waarom dat nog niet? Dat, dat zit nog in, in, in het ketsluis. Gelukkig is het wel tegenwoordig dat uh, baby's tot zes maanden zonder symptomen geholpen kunnen worden daarmee. Dus dat is een hele verbetering en ook voor de toekomst voor nou ja, SMA-kindjes. Maar goed, iedereen die, dat, uh, die de ziekte al wel heeft, ja, die, die heeft pech om het maar even heel cru te zeggen. Ja. Uh, Liam krijgt wel uh, via nou ja, de verzekering een ander medicijn, dat heet uh, Spinraza. En dat is een medicijn wat... Uh, Vertraag. Dus eigenlijk wat de ziekte vertraagt... maar het niet, er niet voor gaat zorgen dat hij lang blijft leven. Dat het is afhankelijk ja, van zijn lichaam en de ziekte... hoe, ja, hoe lang hij daarin heeft. En dat ja. is voornamelijk met slikken en ademhalen te mogen. Dat, het is onvoorspelbaar. Ja. Maar het vertraagt. Ja, nou, ik lees ook dat, uh, dat dat medicijn alleen maar aan patiëntjes gegeven kan worden... die niet zwaarder zijn dan 13,5 kilo. En uh, ja, ja, ondanks alles is Liam toch een... Uh, goede, gezond, uh, tenminste een goed functionerend lichaam... Hè, ja. wat lekker doorgroeit, maar op, wel al op 10,5 kilo zit. Dus dan moet niet zo heel veel meer bijkomen... om nog, zeg maar, dit medicijn te kunnen gebruiken. Ja, dat is waar. Dat, is waar. dat heeft te maken dat... Um, um, de kinderen die dus zwaarder dan die 13,5 kilo uh, zijn... dat het medicijn een te groot aanslag kan zijn op hun organen. Dus uh, zij hebben daar gewoon een, een gewicht aan... Ja, Gaan hangen van 13,5 kilo en alles erboven. Um, ja, zijn de risico's te groot? Ja. Dus hij ja. groeit uh, door. Dus, en, uh, ja, het, het hangt een beetje als het uh, zwaard van Damocles boven ons hoofd. Ja. Nou is het natuurlijk. Uh, in feite, ja, het, het, het gaat nu om Liam. Uh, mm -hmm. Omdat het hier in het dorp is. Uh, voor ons dan uh, heel erg zichtbaar. Maar ja. hoe, hoe zit dat uh, landelijk? Ja, er zijn. Uh, <coughs> er zijn Volgens ja, wat ze aangeven is dat er 10 tot 20 kindjes per jaar met, uh, met SMA geboren worden. En dat is in verschillende types. Dus type 1 tot en met 4. Ja. Um, maar ook als je het andere stuk uh, leest. En ik weet niet of ik dat uh, kan vertellen waar het vandaan uh, komt. Maar er zijn gewoon op dit moment uh, ja, uh, wereldwijd 100. Of, nee, in Europa, sorry, ik moet goed zeggen. 100 kinderen die... Uh, ja, druk bezig zijn om dit enorme bedrag bij elkaar te halen. Ja. Um, dus ja, het, het, komt, het is een zeldzame ziekte. Um, maar als ik dan kijk van honderd kinderen... vind ik dat toch wel weer heel veel. Ja, zeker. Het is niet zo dat dat zo zeldzaam is... dat er maar een paar kinderen zijn die hiermee te maken hebben. Nee. Dus de druk die dan komt op het bedrijf... wat dit uh, maakt en produceert en ook levert... die, die zou toch groter moeten zijn... Um, nou ja, dat dat is zo. Um, ja, ik heb dat stuk vanochtend gelezen en het is voor mij echt tenen krommend. Um... Als je het een beetje sorteert, staat er eigenlijk gewoon van, uh, ja, ze willen een soort winst maken, zo, zo lees ik het. En ja, daar, daar moeten dan maar ook kinderen voor dood gaan. En ja, er zijn een paar die het voor elkaar krijgen, uh, om dat medicijn bij elkaar te krijgen. En dat heeft er ook voornamelijk mee te maken: wie krijgt de meeste media-aandacht en wie krijgt mensen mee om, om uh, ja, uh, dat, dat bedrag bij elkaar te halen. En het is, het is dat is enorm schrijnend. Ja, het is te schunnig voor woorden eigenlijk. Ja, ja, ja, ik denk ik hou het netjes. Maar ja, nou, inderdaad, het is, het, is, het is Ik vind het, is, het wel hoor uh, dat je dat gewoon mag zeggen, want het is ook schunnig. Het moet eigenlijk niet zo zijn. Ik denk dat het echt gewoon naar de tweede, dat je kamervragen overgesteld moeten worden als je het stuk ook leest. en ja. uh, het, het, ja, het kan gewoon niet. Ik, ik, volgens mij leg je als dokter of, of, of iemand... Uh, Een eetaf. Ja. ja, om iemand beter te maken. En niet om winst te halen uit de medicijnen. En te denken van nou, ik vul mijn zakken hiermee. En ja dat er dan uh, kindjes doodgaan, dat is dan maar... Ja, bijzaak. Ja. Bij bijzaak, ja. ja. Nou ja, het is denk ik ook zo dat als je ziet uh, hoeveel geld er verdiend wordt met medicijnen. Dat is echt gigantisch. ja. En dan ja. lijkt het me dat je met al het geld wat je verdient met andere medicijnen... dit soort dingen dan zou moeten kunnen compenseren. En dan hou je nog geld over. Ja, ja je zou het denken, maar op een of andere manier... Dat uh, werkt niet zo. Uh, meer, meer, meer, meer. Een hele goede meer. melkkoel dat, ja. voor ze, ik heb geen idee. Maar nee. het is... Het is uh, kijk, ze hebben een bedrijf overgenomen en daar hebben ze 7,8 miljard voor uh, betaald. Ja. Nou, dat, dat hebben ze allang verdiend. Maar ja, het is, het is waarschijnlijk een hele fijne melkkoel voor ze. Ja. Ja. Nou, uh, Even voor mensen die heel graag iets willen doen voor Liam. Um, ik, ik zie op Facebook uh, dat er een pagina is voor hem speciaal. Hè? Steun Liam ja. tegen SMA 2. Dat klopt. En daar zit ook een, uh, een QR-code bij. En alle, ja. die, Daar kun je dus een, een tikkie mee uh, uh, doen. En dan kun kan. je dus een bedrag... En het maakt ook niet uit wat mensen doneren. Hè. Ik bedoel, het kan oh, 2 euro wel. zijn. Het kan 2000 euro zijn. Het maakt niet uit. Want elke nee. euro helpt om aan ja. het bedrag te komen. Dat klopt. En als ik mag aangeven... Uh, mocht de tikkie niet werken... dan hebben we een hele mooie website. Dat is ook www.steunliam.tgsma2.nl ja. Daar staat ook echt alles over Liam en zijn ziekte. En daar staat ook een link naar uh, ja, waar ze kunnen doneren. Ja. Um, dus als mensen meer informatie willen naar na ons gesprek... dan is dat daar allemaal te halen. Ja. En zijn er vragen, kunnen ze een bericht achterlaten... dan reageren we daarop. Ja. Nou, is er natuurlijk, het zijn Poolse mensen, hè? begrijp ik dat goed? Dat klopt. Ja, er is natuurlijk een hele grote Poolse gemeenschap in Zandvoort. Ja. Er zijn heel veel uh, heel hardwerkende mensen van Poolse afkomst hier die op allerlei gebieden werken. En uh, uh, kunnen zij ook nog iets speciaals betekenen, ook in hun thuisland, of wordt dat al ja, gedaan? Ja. Nou, er wordt al wel wat gedaan. Um, ik weet dat daar mensen ook actief uh, zijn. Maar er zijn ook helaas meerdere kindjes met SMA. Dus uh, er zijn meerdere acties voor verschillende kindjes. Ja. Um, maar ja, ook, ook de Poolse gemeenschap is, is zo welkom om ons te helpen en, en mee te denken. Um, dus ook iedereen, en niet alleen Pools, maar ook Nederlands. Iedereen, uh, welke nationaliteit uh, nodig ik uit om uh, ja, mee te denken van goh, hoe kunnen we dit uh, dit voor elkaar gaan krijgen. Ja, als je, als je, echt, ik, nogmaals, als je het ziet, hè, je ziet de foto van dit mannetje, dan zie je ja. een heel pinter koppie. Is het ook? Wat echt gewoon uh, nog vol levenslust naar je kijkt. En dat moet toch ja. blijven zo? Het is een heerlijk uh, jongetje. Het is, uh, <laughs> ja, ik heb natuurlijk een paar keer... Uh, ik kom bij hun thuis. Het is, uh, ja, het is een schat. Het raakt ja. Het is, uh, ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Het raakte mij ook hoor. Het is echt een, een, een mooi mannetje. En ja, elk uh, kind verdient uh, de kansen om uh, vooruit te komen en te blijven leven. En, uh, Helemaal uh, ja. mee eens. Helemaal mee eens. Nou, dan doen ja. we bij deze een oproep uh, aan uh, de meeluisterende bekende Nederlanders die in Zandvoort wonen. Om te kijken of dat zij in hun netwerk iets kunnen doen voor Liam. En uh, ik denk dat ik misschien uh, zelf maar even ga kijken of dat ik uh, Frank Paardenkoper te pakken kan krijgen. En of dat ik. Uh, met hem samen kan zien of dat we bij uh, 10 uh, Radio 10 iets kunnen doen op de vrijdagavond uh, bij ja. Somers. Uh Goed. Dat zou geweldig zijn. Okay. Dat zou helemaal geweldig zijn. Dankjewel. Jij ook heel erg bedankt voor dit gesprek. En ik wens jullie ja. heel veel succes. En uh, wie weet, uh, kom je nog even een keer terug bij ons als het bedrag gehaald is. Want dan gaan we dan oh, maar vanuit dat het gewoon gebeuren gaat. Ja, jullie mogen me altijd bellen. En uh, ja, ik wil iedereen alvast bedanken die, uh, die wil helpen en heeft geholpen. Super. Want er zijn al wel wat mensen uit Zantwoord die echt hun best ook al doen voor Liam. En uh, we willen dat we willen aangeven dat we dat enorm waarderen. Dus Hartstikke we zijn heel mooi. dankbaar. Dank je wel voor dit gesprek en wie Graag weet gedaan. tot een volgende keer. Zeker, bedankt okay. ook. Fijn weekend. Insgelijks. Dag. Dag. Het was Hooked on You van Tristan. En aan de telefoon hebben we Ineke van Steensel over de participatieavonden. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, participatie. Nou hebben we dat al. Uh, ik weet niet hoe vaak gehoord in het dorp. En uh, er zijn vele onderwerpen geweest waarover geparticipeerd is. Maar waar ging deze participatie over? Nou, deze participatie. Het gaat over de kustnota. Um, Rijnland is verantwoordelijk, samen met Rijk, provincie, gemeente en de natuurbeheerders, voor, uh, uh, voor de waterveiligheid. Dus ook met name voor de versterking van de kust en ook voor het onderhoud van het duin en het strand. En daar is, is ook een kustnota voor. En dat beleid, dat is dus in 2010 is dat opgeschreven. Maar de wereld verandert dus. Dat, uh, dat stuk was ook echt wel aan uh, herziening toe. Ja. Dus ze hebben het uh, geactualiseerd. En zoals het officiële stukken betaamt, dan worden ze erin zagen gelegd. En uh, daar kun je dan formeel op reageren. Maar wij dachten bij Rijnland: van ja, dat doen we natuurlijk. Maar we kunnen het ook breder maken. Ja. En want je hoeft er niet per se direct bij betrokken te zijn. Um, je kan ook best uh, heel veel interesse hebben, of hele andere vragen hebben. En daarom hebben we bedacht: van nou, we doen. Vlak voordat het ter inzagen komt, want dat is op 20 april. Doen we twee avonden om uh, gewoon met een ieder die er iets over kwijt wil. Of wil vragen of mee wil geven. Willen we daarmee uh, praten? En dat hebben we dus de afgelopen week op uh, woensdag en donderdagavond gedaan. Ja. Digitaal weliswaar, uh, maar ook ja, voor ons heel leerzaam. En voor mij heel leuk, hè? want het was in de Arena in Amsterdam... en daar zo. is het nog niet in geweest. <laughs> Geweldig. Ja. Ja, echt, maar hebben ze, ja. Waarom speciaal die locatie uh, trouwens? Is daar een, een, een grote ruimte zeg maar, waar je bij elkaar kan zitten? En, uh, want het is natuurlijk allemaal online gegaan. Hè? Dus wat dat betreft, uh, het is niet zo dat je met elkaar uh, uh, samen hoeft te komen. Nee, klopt. Uh, maar we hadden een kleine ruimte. Er zitten een aantal uh, kleine, ja, kleinere bureaus of bedrijfjes boven in de arena. En we hadden daar dus een uh, digitale studio van een, uh, van een bedrijf... die allemaal van die uh, web, uh, webinars uh, organiseren. En daar dus ook de goede techniek voor hebben. Ja. En, de, en de stabiele verbindingen. Want ja, je wil, als je het doet, moet je het goed doen, vinden wij. Dus dan moet je niet hebben dat je elke keer... Uh, dat de internetverbinding het af laat weten. Nee, dat moet, dat moet goed gaan. Ja, ja, en, is... en hoeveel ja, mensen ja, ja. hebben jullie uiteindelijk bij elkaar kunnen krijgen per avond? Of per, per nou, keer? Per keer. Nou, we hadden uh, per keer hadden we ongeveer een 20 tot 25 uh, mensen. Nou. En het zijn geen niet allemaal Rijnlanders in de verste Vette niet. Hè, maar gewoon ook uh, nou, bewoners. Katwijk, Noordwijk, Zandvoort, maar ook. Uh, mensen die verder weg wonen... maar wel regelmatig aan de kust zijn. En dat is wel grappig. Want dat bereik je anders nooit. Nee. En wat, wat was nou uh, het onderwerp... wat door de meeste mensen aangesneden werd... om, om te praten? Uh, nou ja, het waren hele algemene dingen... wat over de zeespiegelreizing... Uh, en de klimaatverandering uh, gaat. Ja. En er waren ook hele praktische dingen... Uh, uh, waarbij mensen zeggen, goh, er staan uh, in de duin overal paaltjes met drie rijen prikkeldraad. En moet dat nou? En waarom zijn er nou al die uh, grote kuilen op het strand? Nou, dus daar konden wij heel praktisch in zijn. Uh, want die, uh, dat prikkeldraad, nou, dat willen we zoveel mogelijk weghalen... en het alleen daar neerzetten waar het echt, uh, echt nodig is. Hè? Want het strand en de duin, dat is van ons allemaal. Ja. En ja, je wil wel dat het gebruikt uh, wordt... Maar er lopen natuurlijk ook grote grazers in de duin. Dus vandaar dat we met natuur weer kijken... Um, wat anders kan en wat weg kan. Ja. Um, op het strand... Ja, daar zie je ons natuurlijk nog wel eens... Uh, heen en weer schuiven met uh, zand. En dat is het hele mooie van het verhaal. Eigenlijk is er ook sprake van... een natuurlijke kustversterking. Want de zee... die uh, brengt heel veel zand... naar boven. Tegen, naar ja. boven. Um, alleen... Uh, blijft het aan de zeekant van de duinenvoet liggen. En dat is natuurlijk altijd kwetsbaar, want het kan ook weer teruggeblazen worden als het weer eens flink waait. Ja. Dus we zijn nu heel erg bezig om uh, zeg maar dat zand de eerste duinerij over te helpen, laat ik het zo zeggen. Want dan krijg je versterking van de duin aan twee kanten. En het zand wat aan de achterkant, dus aan de landkant, ligt, dat blijft liggen. Want daar ligt het veel beschutter. Ja. Dus we laten het zoveel mogelijk op de natuurlijke manier uh, lopen. En een paar keer per jaar moeten we even met onze bulldozers een handje helpen. En uh, ja, als we het dan over Zandvoort uh, uh, hebben, hè, want uh, het beheer van, uh, van de duin dat is een specifieke taak, een kerntaak van, uh, van Rijnland. Uh, dat we dus gemeten hebben, want dat blijven we natuurlijk ook doen, want dan weet je wat je wel en niet moet doen en hoeveel dat is dat, uh, heet dat langs de boulevard... daar zijn nog een aantal stukjes die uh, de gemeente nu nog beheert. Nou, dat gaat over naar Rijnland... zodat we echt uh, ook alles uh, kunnen doen. En uh, juist aan die boulevard lijkt het erop... alsof dus het, uh, het op een natuurlijke manier... dat we daar de kust kunnen versterken. Hm. En uh, dus juist ook door die, uh, door die zand zandaanwas. Dus wat we nu doen samen met de gemeente... Dat is dus kijken aan hoe we het beheer inrichten, maar ook uh, dat we zeggen van uh, of de gemeente ook tegen ons zei... dat zij een aantal plannen hebben met mogelijke andere strandopgangen, um, iets, met de, uh, iets met de strandcenten. Dus we zijn samen in overleg om te kijken wie doet wat wanneer en hoe kunnen we zorgen dat dat gewoon een heel een mooi, eenduidig geheel wordt. Ja. En, uh, nou, en dan gaan we ook met de stroomtent en de paviljoenhouders uh, in overleg. Want ja, als zij dan toch moeten verplaatsen, dat we dat dan uh, in gesprek doen met elkaar, zodat, we, uh, zodat zij ook weten van nou moeten we nou wel of niet een paar meter naar voren. Want dat zit er waarschijnlijk wel in. Dat we dus uh, de paviljoens niet meer echt tegen het duin aan. Uh, gebouwd worden, omdat je dan ook van die rare windgaten... en die rare kuilen krijgt uh, ja. in het strand. En als ze nou ietsje naar voren staan... dan kan de zee het zand tegen het duin aan, uh, aan ja. En dat is natuurlijk gewoon heel prettig. Nou ja, zouden die strandtenten dan niet denken... ja, leuk, een stukje naar voren... maar uh, soms is het water zo hoog... dat het dan echt letterlijk aan de lippen komt uh, te staan... Hoe, hoe, hoe denken jullie daarover? Nou, dat is dus een van de onderwerpen waar we dus met z'n allen over praten. Want je kan de strandwerk natuurlijk op palen zetten. Maar ja, voor je terras is dat natuurlijk ook niet altijd fijn. Nee. En uh, dus vandaar dat we met elkaar uh, in overleg zijn en gaan... om te kijken hoe we dat nu kunnen doen. En we praten ook niet over tien meter, hè? We praten misschien... Oh, het is een paar meter, misschien minder dan vijf. Ja, He, dus, dat, dus dat bekijken we gewoon met elkaar, want wij zien natuurlijk ook wel he, dat je ook van de paviljoenouders ook niet het onmogelijke kan vragen. En dat willen we ook niet natuurlijk, nee. he, want het strand is van iedereen. We willen het allemaal graag uh, gebruiken en dat is ook terecht, dat is ook helemaal prima. Dus dat gaan we ook op een goede manier met elkaar doen. Ja, K komen, we er, komen we er na zo'n avond dan uh, voor jullie nog meer dingen bij om uit te zoeken? Omdat er vragen gesteld zijn over dingen waar je misschien niet gelijk antwoord op kan geven? Of, of ja. is alles afgetimmerd? Nee, nee, nee, niet alles is afgetimmerd. Een aantal dingen konden we aftimmeren. Maar ook die vragen, die vragen en antwoorden, die zetten we ook allemaal op papier, zodat het ook voor iedereen na te lezen is. Maar er waren ook hele technische vragen en dat ging over centimeters. Uh, ...zeewaterspiegel of uh, stijging of over meters en wat dat betekent en over uh, uh, welke periode dat dan is. Dus dat waren hele technische vragen en daarvan hebben we gezegd... ...die gaan we apart schriftelijk beantwoorden en want dat voert te ver om dat nu te doen. En zulke cijfers hebben we op dit moment gewoon nog even niet meegenomen. Ja. Dus vandaar, ja. ja. Nou is er natuurlijk een, een stukje uh, waar uh, aan de achterkant van de duinen... wat van Amsterdam is, hè, de, de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Uh, uh, ja. Hebben zij ook meegedaan in deze participatie? Uh, zij hebben niet ingelogd de afgelopen dagen. Dus dat niet, maar... Um, ons, ons stukje kors, kust staat niet op zichzelf, hè? want Rijnland heeft er gewoon 48 kilometer van. Ja. Het is natuurlijk reisbeleid en dat voeren we uit samen met de provincies, het Rijk, of, ja, de gemeente en de natuurbeheerders. En uh, de Amsterdamse waterleidingduinen die vallen daar uh, natuurlijk voor een deel bij ons in het uh, gebied. Ja. En voor een deel ook uh, horen ze ook wel weer bij het waterschap van uh, Amstelgooi en Vecht. En wij hebben gewoon overleg met elkaar. Het is echt een aantal keren per jaar. En dat noemen we dan het kustpact en het brede kustoverleg. Dus daar spreken we heel duidelijk over dit soort dingen. En dan maken we ook afspraken bij elkaar. He, want het kan ook niet zo zijn dat de een links en de ander rechts gaat. Nee, dat, dat gaat er, lastig dat worden. Dat gaat niet gebeuren. En dus de ene graven en de andere storten. Dat, dat, dat ja, wordt hem niet. Ja, precies. Nee. Dat, gaan we, dat gaan we niet doen. Nee. Nee, maar... Hebben jullie ook gemerkt dat, uh, dat de, uh, de gedachte goed van bepaalde plaatsen... In, uh, in, op langs de kust zeg maar, van elkaar verschillen? Bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar Katwijk of je kijkt naar Zandvoort... of, of naar nou ja, welk, welk uh, stad je ook maar kijkt langs de kust... dat mensen vanuit uh, hun uh, gevoel zeg maar, anders denken? Of zit daar toch wel een, een mooie lijn in? Um, persoonlijk vind ik dat daar een hele mooie lijn in zit. En um, waarom vind ik dat? Nou, ik ben zelf geboren en getogen in Noordwijk. Ik ben dus ook zelf echt een kustmens. Um, en wat ik in al die jaren dat ik uh, rondschouw op deze aarde... Uh, gewoon al heb gemerkt dat over het algemeen de, de bewoners... Uh, langs een grote lijn hetzelfde denken. Ja. Um, met passie. Dat, dat, met, dat zonder meer. Dat in de eerste plaats. Ja. Dat in de eerste plaats. Ik bedoel, kom niet aan... Uh, aan hun kust. strand en duinen. Dat, nee. uh, dat gaat dus even niet. Maar wat wel zo is, dat we allemaal zeggen... ...jongens, het moet veilig zijn. Ja. We willen echt droge voeten houden. En uh, het is ook... Uh, ...we hebben ook economische belangen. Dat ziet ook iedereen. Hè? Want je moet er toch van leven. Ik bedoel, vroeger ging je vissen... ...en trok je de bomschuit op het strand. Ja. En dat was het dan. Maar de laatste 150 jaar... ...is dat gewoon veranderd. Ook ja. dat ziet iedereen. En, um, en iedereen zegt ook van... ...jongens, dit moeten we gewoon met, um, met beleid doen. Dan kunnen we er ook zoveel mogelijk gebruik van maken. Ja, Want precies. wij hadden ook een vraag van... Oh, ...moeten we nou meer uh, natuur maken... ...ook op het strand? Of is het strand van iedereen? Of moeten we stukken afzetten? Afgelopen dagen bleek ook heel duidelijk... ...dat iedereen zei... ...het strand is van ons allemaal. Ja. En dat betekent dat we er allemaal verantwoordelijk Precies. voor zijn. Maar we willen het absoluut behouden en overal toegankelijk maken. Ja. En dat je op, buiten de bakplaatsen om op een paar plekken een stukje natuurgebied uh, hebt. Ik wil niet zeggen dat je er niet doorheen mag lopen. Maar je mag geen grote uh, paviljoens neerzetten bijvoorbeeld. Ja. Allemaal prima. Maar laat, uh, wees daar soepeler in. Um, maar wel verantwoord in de buurt van de badplaatsen. Ja. Nou, en dat is nou precies wat Rijnland ook graag wil. Dus daarover zijn we goed in gesprek met elkaar. Nou, ik, het klinkt ja. uh, heel positief, en uh, ik weet. denk dat daar nog wel wat uh, achteraan uh, zal komen. Ik kan heel ja. lang praten met je hierover, want uh, de kust ja. gaat ons allen aan en hebben we alle ons uh, gevoel daarbij. Uh, ja. Helaas uh, ja. moeten we het hierbij laten. Ik uh, wil je hartelijk danken voor dit gesprek en voor je toelichting. En ik uh, verheug me op een volgend stukje wat daar dan weer uit gaat komen. Nou, heel graag gedaan. Ik okay. heb één ding nog. Ja. Uh, het stuk komt aanstaande dinsdag formeel ter inzage te liggen. Dus kijk op de site. Ja. En het wordt behandeld in de commissie en in de vergaderingen in september. Okay. Dus als mensen willen reageren... Nou, het staat allemaal op die site hoe ze dat moeten doen. En dat, dat is rijnland.net. Ja, www.rijnland.net. En dan uh, bekendmakingen. Hartstikke goed. Ja. Nogmaals, dank voor je gesprek. En ik wens je een heel fijn weekend. Heel graag gedaan. Okay. Succes met het programma. Dank en... u wel. Daag. Wanna end up in that same place again The dark and i wish i was fast asleep dreaming of my masterpiece demons come and dance with me you best believe there's a monster under my bed and it grows when i fall Dit was uh, Chef Special met Afraid of the Dark. En uh, we hebben aan de telefoon Dave de Jong en die is vast niet afraid of the dark. Want het is uh, uh, watersportseizoen wat weer begonnen is vanaf 15 april. Althans voor de zwaardere sporters. Zwaardere sporters. Goedemorgen. Goedemorgen. Dave de Jong inderdaad. Hoi. Uh, ja, klopt. We, de, de gemeente heeft uh, wat vastgesteld hè, vanaf 15 april. Dus we hebben wat meer ruimte gekregen. Ja. En dat uh, is eigenlijk best wel goed nieuws. Ja. Nou zit ik naar dat kaartje te kijken. Je hebt zo'n overzichtskaart uh, van de watersportzones van 15 april tot 1 oktober. Nou, daar zie ik dan een paar pijlen staan. Dat is voor de uh, vrije doorgang van de reddingspost. Hè, de de KNM-Riemen, die uh, KNRM bedoel ik, uh, ja. die daar uh, moet kunnen gaan varen. En uh, het watersportpaviljoen, dat wat zeg maar bij Poudersloot is, en dan heb je bij uh, op de Barnaar ook een watersportpaviljoen. En daartussenin, mag dan op dat hele stuk, mag, mogen daar dan uh, watersporters hun gang gaan? Nee, nee, nee, nee. Nee. Het ligt wel ietsje anders. Het is, uh, het is een iets, iets uitgebreider verhaal, maar het komt erop neer dat we een onderscheid maken tussen watersporters die uh, ja, zeg maar snel zijn. Hè, snelle watersporters, zoals vooral kitesurfers. Ja. Die moeten starten in de kitesonering vanaf 15 april. Tot, uh, de, ja, totdat het weer koud wordt en er geen zwemmers meer zijn. Precies. En dat is, uh, ja, het, vooral voor het starten. Hè, en als je dan een eentje uit de waterlijn bent, ja, er staat 150 meter uh, opgeschreven, dan mag je in principe gewoon op, de, op het water mag je gewoon overal komen. Ja. Maar het gaat vooral om het starten en, uh, en weer terugkomen, dus het landen van je vlieger. Ja, want ja, kijk, je ziet uh, dus zeg maar als je kijkt naar uh, paviljoen 1 tot en met uh, 23, zie ik hier staan. En daartussenin zou dat dan niet mogen, klopt dat? Ja, dus, dus vooral laten we zeggen, in het midden van het dorp, daar is, uh, um, nou ja, daar is ge, ge, ge, ruimte geclaimd, ruimte gereserveerd, vooral voor de zwemmers. Uh, ja. Met name natuurlijk, als, als het heel druk is, uh, dan, dan bevinden zich daar de meeste zwemmers. Uh, andersom, hè, wat, wat, dat kunnen we natuurlijk ook gewoon zeggen, van 1 oktober tot 15 april in de winter hebben wij gewoon een vrij spel, ja. dat is nooit zo, dus, dus uh, er zit een soort logica in. Maar de diepere gedachte hierachter is eigenlijk wel dat deze regels pas echt erbij gepakt worden als er echt zwemmers zijn. Dat is nu nog lang niet zo, want het is ook nee. nog veel te koud. Het is eigenlijk best wel een koud voorseizoen geweest. Maar uh, ja, we maken met z'n allen regels en dat is toch ook wel een compromis uh, geweest. Huh? Ja. Uh, en de compromis is dan vanuit nou, vooral de mensen die over de veiligheid gaan. Die zeggen van luister, uh, wij vinden het geen goed idee als de kaiters tussen de zwemmers overal maar kunnen starten. Dus we houden rekening met een bepaalde soneringen waar dan eigenlijk de zwemmers geweerd worden en de kaiters de, de ruimte hebben. Nou, dat is nu heel goed geregeld. Ja. En wat we zullen doen is als, als we het echt van die dagen zijn waarbij er en wind is en uh, warm genoeg om te zwemmen, dan gaan we via allerlei kanalen gaan we elkaar waarschuwen van luisteren. En nu komen we elkaar waarschijnlijk wel tegen. En dan gelden echt deze regels keihard. Ja, en dan moeten ze zich ook daar echt aan houden. Want het is natuurlijk ook echt puur voor de veiligheid van de ja, van de mensen op het strand. Ja. En uh, ja. ja. Want er zijn natuurlijk een, een aantal strandpaviljoenen uh, uh, waar, waar de watersporters zeg maar heel actief zijn. Hè? Als ja. je uh, Noosa bijvoorbeeld. Nou, dat zit echt zo'n beetje in het midden van dit hele verhaal. Ja. Ongeveer. Ja, maar, watersport, ja. De, kijk, de golfsurfers, dat, dat, uh, daar wordt een onderscheid in gemaakt. Dat had ik al een beetje verteld. Van, nou ja, als je een snelle watersporter bent, dan geldt dat verhaal van daarnet. Hè? Dan, dan heb je echt de ruimte nodig. Uh, dan moet je denken aan vooral kuiters en, en misschien ook aan de windsurfers en, en de... Nieuwe sporten, dat wingfoilen, hè, die hebben natuurlijk een behoorlijke vleugel uh, onder hun boord zitten. Ja. Ik vind het is heel, heel leuk trouwens dat dat op een komst is. Maar wat er, de, de gemeente wil dat ook graag. Hè, dat vind ik ook wel heel positief. Er, is, er staat ook ergens op papier geschreven dat de, de zogenaamde durfsporten, dan nou valt het allemaal wel onder dat dat gestimuleerd wordt. Maar goed, er hoort ook wel een uh, regeling bij. En dat wil gewoon zeggen dat wij uh, ja, naar bepaalde gebieden uh, worden gewezen. En dat is ook goed voor elkaar, hè, want dan kunnen we ook uh, voor ons kunnen we op elkaar letten. Want vooral in de winter, ja, dan wil je gewoon niet te lang in dat water liggen... als er een lijntje stuk is of als je andere problemen hebt. Nee, dat, dat is zeker zo. Ik, ik, ik vind het altijd wel prachtig. Want je ziet uh, op regelmatige tijden zie je mensen in, al in hun pak... met een, met een bord onder hun arm en een rugtas uh, met, uh, met de touwen, denk ik... Uh, zie je over de straat heen lopen en die vliegen ja, naar... De, de, het is booming. Uh, iedereen wil het ongeveer uh, gaan doen, deze sport. Het groeit uh, als kool, het ja. afgelopen jaar zeker, dat we binnen vrij weinig konden sporten. En, maar het is ook een fantastische sport. Hè. Je hebt ja. geen uh, benzine of motor nodig, je, je gebruikt de wind. De, de surfpakken worden steeds beter, de, de materialen worden steeds uh, ja, mi minder uh, gevaarlijk. Ja, ja, want veilig, als mensen met hun bondjas op de boulevard... nou ja, bondjassen mogen niet meer geloof ik... maar nou ja, met een hele dikke jas <laughs> dikke, op de boulevard ja. lopen... dan zie je mensen in zo'n zo surfpak lopen... en dan denk ja. ik, ik moet er niet aan denken om nu het water in te gaan... maar dat, dat, dat voelen ze niet, hè, die kou van het water. Nee, zodra je beweegt gaat dat goed. Hè? dus ja, Dat hoort dan denk ik ook allemaal wel bij het gezonde leven. We, het heel, en, nou ja, we gaan dus ook veel van ons het hele jaar door... Hè? want je zei van, hé, hey, er gaat nu iets beginnen... Nou, dat geldt natuurlijk wel voor een groep minder fanatiekelingen die nu een soort van wakker worden uit de winterslaap en hun, uh, eens kijken waar hun uh, kuitspullen liggen. Ja. Maar er is toch wel een flink percentage behoorlijk fanatiek en die groeit. Hè? Dus we ja. hebben de hele winter, ondanks de, de kou, hebben we mensen op het water gezien. Ja, en dan, dan geldt die veiligheidsregels, hè, dat je op elkaar let en, en dat je weet wat je moet doen als er bepaalde situaties zijn. Die gelden dan dubbel. En ja, daar, daar richten we uh, zeg maar de omstandigheden dan ook zo, zo goed mogelijk voor in. Dus, dus we hopen ook uh, door de drukte dat er ooit eens uh, aan de noordkant van Zandvoort een jaar rond komt. Hè, die dus uh, ook stalling en, en ja. uh, nou ja, alle faciliteiten dat je kunt schuilen. Want we hebben natuurlijk ook de hagelbuien uh, afgelopen ja. weken nog gehad. En dan is het wel prettig dat je even ergens naar binnen kan. En nou ja, een kopje koffie en dat, dat niet zo'n strandpak zegt, hé, hey, wat doe je met je natte pak hier binnen? He, dus de, de, er is dan wel wat te verbeteren en, en het wordt ook steeds drukker. Dus de sonering die nu is vastgesteld, daar zullen we ook zeker weer over moeten gaan praten. Van hé, hey, waar is er nog ruimte voor ons? Ja, want als het nou zo populair wordt en, en soms zie je echt uh, een, een hoeveelheid uh, mensen in de lucht met die kitesurfen, Dat ik denk van wow, dat die elkaar niet in de weg zitten en dat ze niet in elkaars draden verstrikt raken. Dat ja, ik toch wel ja, heel erg knap. Ja, nou, daar hebben we dus de ruimte voor nodig. Dat, dat is wel een beetje een nadeel van dat sport. Hè. Dat we vooral op de kant hebben we behoorlijk wat ruimte nodig... om onze spullen uit te leggen en uh, om te stakken. Op het water is, is in principe plek zat. Hè, dus dus uh, het draait vooral om die sonering, omdat dat goed geregeld is. Dat we, nou ja, ja je zegt er hebben. is op het water plek zat... maar je kunt natuurlijk niet te ver naar achteren gaan. Hè. Je moet toch wel zorgen dat je een klein beetje... in contact met, uh, met de kust blijft, lijkt me. Ja, maar goed, de kust is lang. Hè? Het is heel breed en je mag dus vanuit een bepaalde afstand... ...om 50 meter mag je ook wel komen, ook in de zomer. Dus we hebben die ruimte is er wel. Dat is niet zozeer het probleem. Het is veel meer van... Hé, hey, waar kan je starten? Waar mag je het water in tussen 15 april en 1 oktober? Ja. En ja, de, de, de, de, de, ik ben dus uh, van de NKV, hè, Nederlandse Kijtsurfvereniging, ben ik uh, spotbeheerder hier in Zandvoort. Dus ik ben de ogen en oren van de kijters en naar de gemeente toe van hé, hey, wat kan nou beter en wat zouden we graag willen zien, ver, veranderd zien? Ja. En in dat kader weet ik ook dat we dus afgelopen jaar 40% meer leden hebben gekregen. Dus het is wel een teken aan de wand dat er dus steeds meer mensen deze sport willen gaan doen. En uh, ja, dan moeten we ook iets gaan regelen. Kijk, en in de praktijk zijn, het, zijn die dagen waarop wij <coughs> elkaar tegenkomen, En dan bedoel ik de zwemmers en, en de snelle wagensport, ja. die zijn heel beperkt. Klopt. En, uh, maar goed, dat zijn wel de momenten waar we extra moeten opletten. En daar is dit eigenlijk vooral gericht op die vijf op die tot tien dagen waarbij het mooi weer is. En wij willen kiten omdat er genoeg uh, wind is. Ja. En, en daar is dit heel erg op gericht. En uh, eigenlijk moeten we ook even afkloppen. Hè? Maar de, de afgelopen jaren zie je dat wel er wel steeds meer mensen zijn gaan kiten. En dat eigenlijk het aantal ja, ongelukken, hè, reddingen, etcetera, dat dat niet uh, uit de klauwen loopt. Nee. Sterker nog, ik denk zelf dat het afneemt. Het is altijd moeilijk hè, om bij te houden, want ja, de, de, er zijn ook andere sporters zoals uh, dat stand-up paddelen en uh, polsurfen. En daar nou ja, worden ook wel eens mensen voor gered. En dan moeten we altijd weer kijken van ja, waar hebben we het nou precies over. Maar ik heb zelf het idee dat die toename in het uh, in aantal mensen die die sport beoefenen niet terug te zien is in het aantal uh, ongelukken of reddingen. En dat nou, is natuurlijk ontzettend goed nieuws. Dat is zeker goed nieuws. Wat ik mij altijd afvraag, want ik ben natuurlijk geen, geen surfer, geen kitesurfer, is dat ik zie mensen starten en dan denk ik de wind die, dat is zeg maar zuidwestenwind, hè. Nou. Ja. en dan zie ik ze toch de andere kant op gaan. Dan denk ik hoe dan? Ja, ja, ja. Nou ja dat is natuurlijk het mooie van die sport. Ik bedoel, ik, wat ik altijd denk is als iemand 20 meter de lucht ging gaan, dan denk ik datzelfde. Van hoe doet hij dat dan, hè? <laughs> Maar in principe is het natuurlijk een combinatie van meerdere sporten. Hè. Het is een beetje wakeboard, het is een beetje zeilen, het is een beetje windsurfen. Maar het mooie is juist dat, dat je vrij weinig spullen hebt, zeker aan gewicht. En daardoor ben je dus licht. En je hebt voornamelijk je eigen gewicht. Nou, dat, dat, dat, dat is voor iedereen anders, maar is in ieder geval niet zo zwaar als bijvoorbeeld... Het zijn meestal geen mensen van 100 kilo of meer. Nou, dat vergis je in, hoor. Dat, dat, dat, dat, uh, die zijn dat er wel? Ook, die, ja, die hebben gewoon... Ik vind ze altijd vrienden, zo slank, die mensen, maar dat komt ook door het pak, denk ik. Ja... ja. <laughs> En door het sporten natuurlijk. hè, want ja, door het, het Om uh, ook in de winter gewoon echt wat te doen. Maar uh, ja, dus dat je een bepaalde richting op kan, dat, dat heeft ook te maken met technieken en de nieuwe materialen. Met hè, dus er dus tegenwoordig, uh, kan je zo'n vleugel onder je boord doen. Dat doen we in een hydrofoil. Ja, en daar, is dan, uh, daar zijn soms dingen mee mogelijk qua snelheid en met zo weinig wind toch een bepaalde richting opvaren, dat, dat, uh, ja, dat, dat lijkt soms wel science fiction. Ja, want in de lucht zie ik ze draaien en dan de andere ja, kant op ja. gaan en dan denk ik, hoe dan, die wind staat daar naartoe, dus dat kan helemaal niet. Nee, ja, nou, het, is, uh, het is bijna ballet af en toe, hè, hoe, ja, hoe kunstig dat eruit ziet. Maar ja, dat maakt het natuurlijk ook de uitdaging. Want uh, als je alleen maar een beetje heen en weer kan varen, ja, tot dat, dat, een bepaalde manier is dat wel leuk. Maar uh, ja, de variatie daarin, hè, dus, uh, de, de verwondering die jij nu beschrijft, die hebben wij eigenlijk ook nog steeds voor de sport. Je bent, je bent eigenlijk nooit klaar. Er zijn zoveel mogelijkheden. Ja, je kunt met de golven spelen, je kunt sprongen doen, je kunt snelheden opbouwen. Die, die sport is zo gevarieerd dat je eigenlijk uh, nooit uitgekeid of uitgesurfd bent. Nee, en die techniek die, die wordt eigenlijk ter plekke zeg maar, uh, uh, ontdekt en, en ook veranderd in het spel eigenlijk. Hè? Dus terwijl ze aan het server zijn ben je eigenlijk al bezig om weer andere dingen ja, te bedenken. Ja, er zijn in zoverre geen regels dat je mag doen wat je wil. We nou, hebben het niet zo'n zoneering gehad, maar als jij zin hebt om heel ver en heel hard te varen zal niemand zeggen dat moet je niet doen. En als je, als iemand zegt ga proberen heel hoog te springen, ja waarom niet? Hè? Doe dat en ja. doe do do wel voorzichtig. En over die materialen, ja, de, de sport is vrij jong, hè. we, we praten over ongeveer 20 jaar oud uh, dat, dat het kiten is. En we hebben onlangs nu het zogenaamde wingfoilen, dan sta je eigenlijk met een soort zeiltje als een windsurfer, maar dan boven je hoofd. En uh, die kunnen eigenlijk met veel minder wind ook al hele spannende dingen doen. En dat, en dat is het, nou, twee, drie jaar hooguit oud. En, de, en bijna elke maand zie je mensen dingen doen dat je denkt, hè, kan dat ook met zo'n <laughs> ja, Precies hetzelfde wat je net beschreef, van, uh, nou, wat ik met kiten zie. Zien wij nu met die mensen die aan het wingfoilen zijn? Ja. En zo is die sport best wel innovatief, hè? En dus zowel met de materialen als uh, wat je ermee kan doen. Ja, nou ja het is, het is, ik vind het prachtig om te zien. Uh, weet je, het is een combinatie van wat vaak uh, de, de natuur brengt. Hè? Dus de, de, de, de lucht, de wolken. en dan die kaiters in de lucht die al die capriolen uithalen. Het is ook werkelijk een feest om naar te kijken, natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou, en dan een groot aantal van die jongens en meiden die dit doen. Die zijn echt in Zandvoort komen wonen vanwege dit. Vanwege de, dit? Ja. ja. ja. ja prachtig. zelf ook. Wij uh, gaan genieten van dit mooie spektakel ja, maar, en we uh, je blijven ervan genieten. Je belt op een hele mooie dag, want vanmiddag gaat de wind weer aan en de zonnetjes schijnen, dus, ja. dus het wordt weer een feestdag. Nou, ik uh, ja, ga zeker. jullie allemaal heel veel plezier wensen met het kitesurfen en ik wil jou hartelijk danken voor dit gesprek. En uh, ja, nou, uh, als er een keer weer wat te melden is, dan weet je ons wel te vinden, denk ik. Zeker, zeker. Er is, er is, er is, er is altijd één uh, hele belangrijke wedstrijd. Dat noemen we de Mega Loop Challenge. Dat ja. is een spektakel met storm. Nou, dat mag niemand missen. Maar dan moeten we dus, een, een beetje van de COVID af zijn misschien. Ja, ja. En twee, nou, ja. er moet een enorme storm aankomen. En dat is altijd heel moeilijk prikken. Ja, maar dat, dat weet je nooit een, van tevoren. Een, een wereldevenement is dat. Nou, wel. top. Goed. Okay. Uh, nogmaals, dankjewel. Heel fijn weekend gewenst. En uh, tot een volgende keer. Oké, okay, dan. Dag. Wij gaan Doe. luisteren naar Journey. Don't stop. Believe in. En daarna spreken we elkaar na. Het nieuws en de reclame in het tweede uur. Tot zometeen. Dag. Nou. city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight